Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie moet geen concessies doen aan Turkije... als het gaat om de mensenrechten of visa-regelingen. Dat heeft de Franse president Hollande vanavond gezegd in Parijs. Begin deze week sloot de EU een voorlopige deal met Turkije... waardoor er een einde moet komen aan de grote ongecontroleerde vluchtelingenstroom. Turkije belooft de vluchtelingen tegen te houden. In ruil krijgt Ankara onder meer extra geld. en worden visa-regelingen versneld versoepeld... Hollande wil meer transparantie in de gesprekken met Turkije. Bovendien moeten de buitengrenzen van de EU beter worden beschermd... om te voorkomen dat Schengen verder in gevaar komt. Al dus de Franse president. In de Egeïsche Zee heeft zich een incident voorgedaan... met een boot vol vluchtelingen. Ze wilden vanuit Turkije de oversteek maken naar het Griekse eiland Lesbos... maar kregen te maken met de Turkse kustwacht. De migranten filmden hoe medewerkers van de kustwacht... met stokken tegen het bootje sloegen... Later verklaarde de Turken dat het de bedoeling was de boot terug te slepen naar de Turkse kust. Uiteindelijk konden de migranten doorvragen en zijn ze veilig aangekomen op Lesbos. Zo'n 450 vrijwilligers die taallessen geven aan vluchtelingen in asielzoekerscentra... krijgen vanaf maandag extra begeleiding. Dat heeft minister Asscher gezegd in het tv-programma 1Vandaag. De vrijwilligers leren in een cursus hoe ze beter les kunnen geven. Vele van hem hebben geen of weinig didactische kennis. Ze leren tijdens de training onder meer hoe ze met verschillende lesmethoden moeten werken. PSV heeft in de competitie twee punten verspeeld. In eigen huis bleven tegen Herenveen steken op 1-1. Door het gelijkspel dreigt PSV de koppositie in de Eredivisie kwijt te raken aan Ajax. Excelsior heeft de FC Groningen de vijfde nederlaag op rij bezorgd. Het werd 2-1. AZ won de uitwedstrijd tegen Willem II met 2-0. En FC Twente klopte thuis Pek met 2-1. Het weer vannacht helder. De temperatuur daalt tot 3 graden onder nul. Morgen opnieuw zonnig. Alleen in het noorden in de ochtend ook wat bewolking. Het wordt dan ook weer rond de 10 graden. En ook na het weekend droog en geregeld zon. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Be, but hers is falling behind